I <laughs> keep Uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelen, deels en co. Morgen. Dag Lia, wat leuk zeg, vertel eens. Nee, wat vreselijk leuk zeg, dat je het meteen zag. Ja, ik heb sinds gisteren inderdaad een heel nieuw kapsel. Ja? Oh heerlijk, nee maar ik vind het zo lief dat je het zegt. Ik bedoel, hoe weinig vrouwen doen dat? Hoe weinig vrouwen zijn in staat een andere vrouw een eerlijk compliment over hun uiterlijk te maken, niet? Ja, zo denk ik er ook over. Maar dan hoor je toch wel tot de uitzonderingen, hoor. Wat zeg je? Dit zou je een leuke koep vinden voor wie? Voor Akke? Oh, Lia, luister eens. Hoe oud is Akke? Ik bedoel, eh, niet dat ik nou zo verschrikkelijk exclusief wil wezen in mijn haar, maar. Zeven? <lacht> oh, nee, maar dan valt ze nog buiten de concurrentie, gelukkig. <lacht> Zeven, zeg, wat schattig. Wat? Vanavond? Ja, dat is... Oh, om het even te laten zien, ja. Wie komt er dan ook, zeg je? De kapster van Akke. Oh, dan kan die het ook zien, ja. Nou, nou, zeg. Zeven jaar en dan al een eigen kapster. Zeg, ken ik Akke eigenlijk? Je wat? Je... je poedel? <lacht> Lelijk, valse pent. Ik smeek u zeg, haar hond, mijn kapsel, haar, haar poedel. Uh, het, het zakt al, gelukkig maar. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Uh, morgen, wat zei je? Je zei iets. Ja, zeg maar, poedel. Een hoef. Poedel? Uh, nee, nee, is het al bekend? Wat? Van, van mij? Ja, wat? Poedel. Hé, nee. Ja, ja? Ja, maar wat dan, poedel? Ik, poedel. Vannacht, in de regen, in de stromende giet, voedoe, ik, vannacht. Nee. Ja, wil je eerlijk? Waar? In Lieberbroekveen. Dit is niet mogelijk. Op het... Popfestival, ja. Op het, op het Lieverbroekveener popfestival. Goh, zeg, ben je er geweest? Ook dat. Bijna, ik was er bijna geweest. Maar het begint te zakken. Wat? Ja, dat weet ik niet. Dat moet naar rijden. Wie weet is het de leeftijd. Nou ja, onzin natuurlijk, ik ben vijftig zeg, net vijftig, ik kan ook van alles. Eh, uh, met mate dus, hè. Maar moeite ermee, oh nee. Maar ja, wat dan, wat is het dan? Beetje overwerkt? Eh, mogelijk. Zeg, begrijp ik het goed, ben je geestelijk ingestort? Hè? Eh? nee, nee, dat is ook wel zo merkwaardig, ja. Geestelijk ingestort, nee, zeg maar het tegendeel. Het tegendeel? Ja. Ja, ja, glashelder. Ik, zelden in mijn leven zo'n scherpzinnig oordeel gehad. Ja, ja. Ja, wat gebeurde er dan? Dan nou, nou, niks. Dat was ook wel zo verontrustend. Daar gebeurde hoegenaamd niks, hè. Daar kwam de tijd niet aan te passen, hè. Dat was daar gewoon een man. Gewoon een man in zijn poedel. In de stromende giet. Tijdloze man, hè, die daar zit. En dan opeens zie ik dat. Ik zie die man daar zitten, mezelf dus. En ik denk, nou ja, laat maar zitten, die kan daar geen kwaad, niet. Nee. Nee, nee, nee, en, en ik kijk nog eens, en ik zie dat. En ik begin er eens over na te denken, over wat ik daar zie. Als buitenstaander dus, onbevooroordeeld gewoon er eens koel cool gaan zitten schatten van wat zit daar nou. Ja. Ja. Maar dat is een pijnlijke ervaring, zeg. Ach, kom. Ach, kom, zeg. Ik heb het toch gezien? Ik heb het toch zeker gezien? Wat hier zit? Wat, wat, wat, wat bij jou een stralende diamant is? Bij Paul een fakkel? Bij Neef Eef de zon zelf? Nou, hier een glimburm. Ja, oehaa. Egocentrische blabla en dikdoenerij of niks af, oh ja, daar knalt hij bijna vanuit elkaar meneer, hier. Maar van het wezenlijke, het zinnige, het intelligente, een bewijsje. Overdreven. Ja, ja hier ga jij nou even overdreven zitten zeggen, je lijkt me wel, dat de Lien dus mevrouw, Die zei, die die zat ook al van, kom, kom, bobber, kom, kom. Ik zeg, kijk dan zelf. Kijk zelf dan. Ze zegt, sorry, maar ik heb mijn bril niet bij me. <lacht> Begrijp je? Nou. Uh... Ze zat de bril niet bij haar. Met andere woorden, een beetje kippig mens kan jouw geestelijk leven geen eens zien. <lacht> Enorm geestig vrouwtje, ja. Dat is me vannacht voor het eerst opgevallen. Maar het zakt gelukkig alweer worden. Goh, zeg. Dus mevrouw Biels was ook op het Lievenbroekvener popfestival. Ja, ja, ja, onder de plu dus, hè. Naast me, in de stromende giet, zeg. En ik in mijn poedel mee, hè. Maar glashelder, ze zegt, vat je geen koud bobber? Nou, toen ben ik wel even gaan zitten huilen, hoor. Ja. Ze zegt, wat is er nou? Ik zeg, jij zorgt maar voor me. Voor die grote egoïst van je. En ze zegt, je bent helemaal geen egoïst. Ik zeg, oh, nee... Hoe lang is het dan geleden dat ik bij jou naar je gezondheid heb geïnformeerd doen? Ze zegt, nou, dat weet ik nog precies. Dat is nog maar pas geleden toen ik die schop van dat peert kreeg. Welk peert? Van ons trouwkoetsje. <lacht> ah, rijk gevoel voor humor, dat vrouwtje, hè? Maar het moest wel tot vannacht duren voor ik er weet van kreeg. Tranen met uiten, zeg ik in mijn poedel huilende man in de stromende giet op een festival, zeg. Maar goddank, zakt het. Maar zeg, hoe waren jullie daar dan verzeild geraakt? Wij, wij waren dan naar de kerk. Oh. Ja, ja, ja, ik, ik was daar een kerk aan het verkopen. Ja, natuurlijk, ja. Uh, aan wie? De, aan die arme mensen, die diakenen en die ouderlingen, die dat helemaal niet wilden. Nee. Nou, hij is geen ongelijk. Ze hebben toch al een kerk? Dus die zaten met mij in hun dingen. In hun poedel. Nee nee in hun maag. In hun poedel. Zij. Nee. Ze, die zitten daar op zondag tot hier in het zwart. Nee keurige mensen. Oh dus jij was de enige die in je poedels. Nee nee nee nee nee. Toen nee. toen nog niet. Nee nee nee. Toen we naar de kerk gingen nog niet. Nee nee. Nee daar hou ik wel rekening mee hoor. Als ik naar de kerk als ik een kerk ga verkopen. Ja ik zeg tegen Doemi zeg ik dat jij je zwartje maar aan. Hè niet wetende, dat ze dan mee onder de pluie zou komen te zitten in de stromende giet, op de tarmestoppels. Ik zeg nog, zou je ook niet liever in je poedel gaan zitten? Ze zegt, weet je wanneer je me dat voor het laatst voorstelde? <lacht> Ik zeg, nou, dat is ook nog maar pas geleden volgens mij. Ze zegt, dat was toen we dat drijfnat in het riet zaten te bibberen. Wie? Wij, Doemie en ik. En dat paard dus, hè. Oh. oh, dat is een ramprit geweest, zeg, met die trouwkoets. hè? heel lekker, zeg. Ik voel het zakken. Ja, waar hadden we het ook weer over? Nou, voor zover ik het begrijp, was je een kerk aan het verkopen... ...aan mensen in Liewebroekveen die er alleen hadden. Ja, ja, ja. En dan gaat zo'n snotneus, hè. Die gaat die stakkers nog eens een aanpraten, zeg. Er moet nodig een nieuwe komen, mensen. Nou ja, ik bouw wel. Ja, jij bouwt wel. En wie mag die neus wezen? Die baard, die blauwskop, die dominee. Oh! zeg wacht eens even. Hoe heet die nou ook weer? Witsteker, de eerwaarde heer Witsteker zelf. Baard raakt mijn sandalen niet. Ah, Jeroen. Wie? Jeroen Witsteker. Oh Kenen. Ja, zeker, zeg. Malle Jeroen, dat is daar zijn eerste standplaats. Zeg, heeft hij dat popfestival ook niet georganiseerd? Waar dacht je, die organiseert er alles in Lieverbroekveen? Vrouwenclubs, knapenverenigingen, oude vandaag gymnastiek. Eerlijk, hij schijnt er te bestaan, die oude boerenmensen die in geen halve eeuw de ene spier voor de andere hebben gezet om die de zwanenzang in de ringen bij te brengen. <tie> Oh ja, Jeroen wel hoor. Ja, Jeroen wel, ja. Dat zeg ik, knapenverenigingen, mannenkoor, geen lidmaat of Jeroen mobiliseert het. Die arme diaken, die zei dat nog, hè, hoogschuddend, die zegt: don't, nee, die kan geen lid met rustlaan. <lacht> Morgen, chef, morgelien. Hoi. Hoi. Morgen, Paul. goeie, nee, Daar te helle. Daar heb je dan de heren van het paradijs 70. Het is dat. Ja, hoe vond u het, chef? Koen, jongen, neem dit voor mij aan. Hij ziet het niet, hij dacht je knaap. Nou, dat zou mij dan deksels teleurstellen, hoor. Iemand met de chef's zijn intelligentie zegt, wat u, chef? Paul, beste Paul, gefeliciteerd, hoor. Dank u, chef. Waarmee, chef? Beetje teleurstelling, Paul. Want ik verzeker je dat als ik daar in dat schattige, lieve broek ...venerkerkje de simpele dorpsdevotie uit de pilaartjes zie stralen... Wat mij dan even recht in mijn donder raakt. Een bios, gevoelsmens En als ik dan voor mijn verbijsterd oog. zich jullie volstrekt schaamteloze paradijs 70 zie ontrollen. merkwaardig misschien. maar dan gaat mijn intelligentie even op de heel zuinige spaarbranden hoor, Bol. Ideale reactie, chef. Ja. Precies wat Kas zegt, Kas oh. Kruin. ...Kaskruin, onze regisseur... Ja, ja. ...je mag zo'n stuk eenvoudig niet verstandelijk benaderen. Nee, hoor. je moet het eigenlijk meer zo ongeveer... ...in zekere zin op je af laten komen eigenlijk wel, weet je wel. Ja, spijker op de kop, knaap. Spijker op de kop. Je moet je er als het ware als een ongeboren mens... ...ervaringloos dus, vrij voor maken, hè? En dan pas, als een puur cellen conglomeraat dus... ...dan pas kun je zo'n onderstroom van kosmische vibraties... ...zo'n paradijs 70, laat ik zeggen... In gaan zitten ademen, chef. Ja hoor, Paul, kwestie van inademen, Paul, ja. Precies wat ik bedoel, chef. Maar met één verschil, Paul. Te weten dat de geur van de emmermest zijn agrarische bekoring kan hebben. En dat hij in geen enkele verhouding staat tot de helse stang van wat daar boven jullie paradijs 70 ging te walmen. Boven die gierkar van de geest. Geloof me, daar is jouw koe een kind bij. Ja, ik, ik ben zo vrij er een vraagteken achter te plaatsen, chef. Ja, ja. Paradijs 70 wil niets anders zijn dan een voor de eenvoudige van geest... verstaanbare allegorie. Wat, wat het zeker was. Sterker nog, noem het maar... een allemachtige gorie. Ja, en die boeren maar flauwvallen, zeg. Van de stank, bij Rissies. Ja, nee, dit was van de volten. Ja, ja, ja, ja, daar kwam er ook nog bij te hellen. De volten. Ja, dus als ik het goed begrijp... Heeft Jeroen jullie met het paradijs naar Veen gehaald? Lien, meid, wat die knaap daar in dat dorp in beweging zet, sprakeloos. Haha! <lacht> die boerenmensen sprakeloos? Chef, die mensen adoreren hem. Die verdringen zich om hem om hem heen te mogen aanraken. Met de hooi ja. <lacht> maar u zegt zelf dat het er stampvol vol was. Jazeker, maar waarmee? Haha! <lacht> ...dan poogt zich even voor 40.000 man aan popgaaies de eredienst in te pressen ...onder het motto, even de kerk raken! Ja, chef, geloof me, daar stond Jeroen bij te snotteren. En nee, stelt u zich even voor, een afgestudeerd theoloog, chef... ...titel in zijn zak, maar die stelt zich op midden tussen de mensen... ...en die organiseert daar voor 40.000, 50.000 man, moeilijk jong volk, dat festival. En hij zegt daar tegen, mensen, als er onder jullie zijn... ...die zondag in mijn oude kerk willen komen, graag. En hij zegt tegen mij, Jeroen, hij zegt, Koenjo, als er twee zijn, dan is het voor mij dik halleluja. En dan is het uur daar, chef, en dan komt dat hele festival als één man overeind. En, en dat kraakt die kerk, ja, dat kraakt die kerk. En waar ligt dat dan aan, chef? Dat ligt aan de wolkbreuk, Paul. En dat ligt eraan dat als het op schuilen aankomt, voor de tuig niks heilig is, Paul. Nee, voor mij is het een zeer zuiver aanvoelen van het begrip schuilkerk. hè? Eef, ja. Eef, je zegt het even. En dat lie, dat is wat Jeroen daar in Veen even aan het openmaken is. Hij zegt, wat ze geloven, die pinken, dat zal mij een grote hertelijke zorg zijn. Maar als er twee van die knapen, zo haai als ze zijn, zich hier en nu... en wat mij betreft onder de rietsuikervlak zwaaiend met het rode boekie... zich bekeren tot de principiële dienstweigering... Koen, joh, dan is dat voor vandaag de blijde boodschap. En dat gebeurt in Lieberbroekveen, chef. Ja, ja, Paul, als Rijn de rust de passie breekt. Boer, pas op je kolgozen. Die die sterven van de centen, die boeren. Precies, chef, dat zegt Jeroen ook. Hij zegt, Koenjo, joh, me gezond... maar ik preek dat taaie tuig het goud de kous uit. <tie> en dan ontwerp jij voor mij zo'n klein kerkje, hè... waar ze op hun knieën in moeten. En daarnaast een knol van een pastorie. Annex Pietbunker, annex harstent en annex Stuftempel. <tie> en dat wordt een enorme rotzooi voor het oog. Maar in wezen, Koen... In wezen wordt dat de alternatieve kerk. Ja, zo ludiek als de pieten. Hè? Trouwens, wat we aan die oude kerk verknutseld po hebben, hè? Poest dat ook even niet uit, hè? De hel wees daar maar niet nieuwsgierig naar. Nee. Nee, niet voorstelbaar. Zeg. Toen we eraan kwamen, Doemi en ik, Doemi in de zwarte kerk nog leeg <lacht> voor de dienst nog, hè, begroet door de heer kerkraadsvoorzitter, hè, die bezorgt iets mompelend van, ja, wie hun. Dat domneeuwen nu karke laten wil zeggen. Ik zeg, ja, maar wat markeert er dan aan deze? Man klaar er met een op, hè? Andere notabelen erbij, voorzichtige opmerkingen van, joh, Wie begrip er ook de baum van? <grijd> Ik zeg, nou, dan zou die meneer toch eerst maar eens even als een toga strekken. Toga? Hoe? Toga! Oh, is dat meer fout? Oh, ja. <tog> Nou ja, dat geeft niet hoor, maar ik was dan meteen wel even de gevierde bink zeg. Ik zei het maar even luid op, wat die arme mensen al niet eens meer durfden denken. He? Ik kon er geen kwaad meer doen, dat was geen eerbetoon te veel, dat was meteen van, wil en dan klokkentouw trekken? Dat <lacht> ja, klokkentouw trekken dan, begrijp je? De gemeente ter dienst bijeren. Dat ik zeg, mijn heren, het is mij een eer. Doe niet trots op me, hè, in een zwartje, lieve meid. En ik het eerbiedige ruk aan dat zware door de eeuwige de touw ter helle van dit dus, hè. Ja, ja, ja, wat een sfeer, hè. Ja, ja, ja, maar je staat er wel even vreemd te kijken, hoor. Als dan het verwachte statige bimbam uitblijft. ...en in steden daarvan hoor je boven je door de gallengaten... ...het duizendvoudig versterkte geluid... ...van een zich ontladende stortbak... ...over de stille dorpske klateren. Ja, daar hadden we een bandje van gemaakt, hè... ...en dan via Jaapie gitaarversterker. Ja, ja, ja, ja, de alternatieve ludelijke kerkklok, Paul. Ja, chef, zie dit in de sfeer van het experiment, chef. Ja. Dat zegt Jeroen ook, hij zegt... ...wat willen die krapen hier nou mee zeggen? Die willen daarmee zeggen... ...wij zetten er een streep onder en we beginnen opnieuw. En in dat kader moet u dat plaatsen, chef, dat malle geluid. Zie dat als een nieuw willen denken, als een begin. Ja, als een begin, ja, ja, ja, ja. Nou, toevallig zie ik dat malle geluid van een klaterende stortbak als een einde, hoor, Paul. En wel als een einde. ...van de heren Pluiskoppen hun geestelijke spijsvertering vol. Derk! Zeg, we zijn nou in de wijzerplaat. Daar zijn we een luikie aan het bouwen met daarachter een koekoek. Oh. Uh. Voor op het hele uur, weet je wel. Ach, dat is schattig. Ja, schattig, ja. Maar wel, flauwekul, nonsens genoeg. Geef me er een reden voor. Nou, ja, komt-ie aan. Dat wij de mensen daarmee erop wijzen... ...dat men maar niet raak kan doen, niet? En daarvoor leek ons dat in zo'n kleine, hitzige dorpgemeenschap wel een zeer zinnenbeeldige figuur, een koekoek, weet je wel, weet je. Ja, ja, ja, ja, ja, maar weet je wel, oene, allemaal oene. Nou, ik vind dat blitz En het Paradijs 70, Koen, hoe liep dat? Wilde beestenspul. De heren van meneer Pools' jeugd rond weer even. Stel het je maar weer even voor te hellen. Daar sta je, hè, door een duizendtal popgaaiers klanten tegen de pilaren geperst. In het portaal worden halve veldslagen geleverd door de tuig dat er echt niet meer in kan. Door het machtige geweld ruisend schandelijke commerciële kreten als koffiespray. Ja, dat ging ten bate van de ontwikkelingslanden, chef. kraat heeft die actie aan de verwachtingen voldaan. Nou, ik dacht van nee, Koen... ...ik dacht dat de ontwikkelingslanden daar een aardige cent op toe zullen moeten leggen, weet je wel. Ja, ja, ja. Willen wij uit de kosten springen. Spijtig, kerel, maar leuk geprobeerd. Ja, weet je wat spijtig was, Paul? Het Paradijs 70 van jullie, Paul. Ja, chef, sorry, maar u maakt een denkfout. Iemand met uw intelligentie, dat moet een denkfout zijn, chef. Ja. Paradijs 70, dat is een kristalzuiver brok kosmisch gedacht vibreren. Ja, ja, <lacht> hemie. Chef, daar heb ik u, want zo, zo mag u het nou net niet zien zei de boer tegen zijn blinde paard en vrat het beste haven op. Waardoor, hoe moet ik het dan zien? Uh, chef, als een allegorie, chef. Die knapen van het honk, die willen dat eenvoudig kerkvolk alleen maar openmaken, chef. Uitzicht geven op... Het baganaal Nee, op die andere maatschappij, chef. Hm. Op dat te hervinden paradijs van op heden. Dat ze we daar wel degelijk een twintig minuten lang waarmaken, die vogels en die navels van ons, chef. In die figuur van de eigen tijd te ademen even, Ja. ja. ...die u vooral niet historisch of religieus mag zien... ...maar als de archetypen van schuldeloze puurheid... ...zoals die in deze nieuwe beschaving kan leven, chef. Mama. Ik heb het gezien, Paul. Ja, zo in de zin van zonder rechtsvervolging... ...van de gebruikers van de zachte druk dus eigenlijk, weet ja, je. Ja, als ik jou was, dan zou ik van ons maar eens meer open doen, zeg, nee, Eef. Die ging dan even op voor Adam, zegt de helft. Jawel, de kledij zegt. zoekplaatje hoor. Waar is mijn vijgenblad? Mijn wat? Mijn vijgenblad. Oh jeetje. Wat? Waarom? Ja. ja, nee, nee, nou je zegt goed vijgenblad. <laughs> ik ben mijn klaverblaadje. <laughs> ja, ik, ik dacht ook, naam. Ja, ik ook goed. Ik zeg ik kind dat. Ik loop de krimpen van de kou. Wat? Ik zeg, ik liep daar de knippen van de kaal. Ja, ja, nog een geluk. Ja, chef, het blijft lekker stel, chef. In al zijn veilbare jeugdigheid. Nou, en als ik die twee daar ergens... even bezig zag, Paul, hè? Die Eva en die hem hier. Nou, dan moest ik even aan het hoogst bejaarde beroepswerk denken, hoor. Ja, ah. ja. Ja, zij heeft wel talenten, Eva, ja. Niet zozeer als actrice, maar wel eh, als appelenvrouwtje. Ja, pure waanzin. En nog onverstaanbaar ook. En net als je daar dan... Als je je daar dan maar bij neerlegt... ...dan krijg je er even voor een paar miljard decibel aan op je koude dak... ...in zo'n galmende kerk zeg. Zulke brokken kalk in je nek. Daar werd in de middeleeuwen die op gebouwd. Zeg maar, is dat nou wel historisch verantwoord? Ik bedoel, het eh, Paradijs, Adam en Eva... ...en dan opeens zo'n zingend groepje andere mensen. De Helle, stel je gerust, dat zijn geen mensen. Dat zijn krijzende wilden. Nou, Paul... Je moet me niet kwalijk nemen, maar dan ben ik zo vrij om schande te gaan roepen. Was u dat, chef? Ja, dat was ik. Chef, chef, weet u wat Jeroen zei? Hij zegt: Ik had die man wel om zijn hals kunnen vallen. Nou, dan was hij eens één keer aan het verkeerde adres geweest, hoor. Of aan het goede, die mooie bekijkt. Nee, maar dat is nou juist Jeroen's bedoeling, chef. Hij zegt: Koenjo, dat preken, ik krijg het mijn straf niet meer uit. Ik wil het samen doen, ik wil weer werk. Hij zegt Koen, eerlijk, soms krijg ik ze wel eens midden... ...in hun stomme boerenburgersmoeltjes, zeg dan wat. Maar dan gaan ze met die grote zitvlak op hun stoel zitten schuren... ...en ze bekijken, kijken elkaar eens aan en niks. En dan roept u één keer schande, chef, en hij heeft het, Jeroen. Het gesprek, de discussie. Nou, hij misschien wel, maar ik niet, hoor. Nee, chef. Nee, Paul. Als ik dan dan onder de meest liederlijke verwensingen door... ...een duizend pluiskloppige menigte gemolesteerd word... ...met vermbommen... ...en dergelijke, nou dan noem ik dat dan niet direct een discussiepol. hè eh, nee, niks ergs, hoop ik. Ah, nee, helle, nee, nee, ik had geluk, hoor, ik bofte... ...dat daar net op dat moment het gerucht ging dat het buiten weer droog was. Mm -hmm. Nou, en dan wil dat eens wel eens voortijdig de kerk uitwezen, hoor. Nou, gelukkig maar, zeg. En jij? Ik als een kurk. Als een kurk? Ja, wat dacht je? <laughs> dat je dat tegenin komt? Nee, vergeet het maar, hoor. Drijf maar rustig mee als een kurk op de branding. Je komt wel ergens terecht. Ja, waar? Op het popfestival. Ik zal maar niet zeggen hoe, zal maar niet zeggen in welke staat... ...wat ik daar gezien heb. Poepoe. Ah, en mevrouw Biel? Kwijt, in de kerk als spoorloos. Nog uitgekeken naar dat zwartje, maar nergens. Ik denk, uh, die zal ook de akker wel opgespoten zijn, dus ik ga maar eens vragen. Bij de informatiestem. Nog handig van je. Ja, nog handig. Een uur in de rij staan, dat wel. En tegen dat ik aan de beurt ben, zie ik die mensen voor me hun mouw oprollen. Ik denk, je krijgt zeker een stempeltje op je arm. Dus ik doe dat ook maar. Rang! Injectie naald in mijn vlees. Ik zeg, wat krijgt u van me? Ze zegt, dat is bij de prijs inbegrepen. Stond ik in de verkeerde rij, zegt de ehbo stemt neem ik aan. Ja, hoe je het noemt, noem je het, hè. Heb je vrouw niet gevonden? <gif> jawel, jawel, meteen, nog een vijf minuten later, onder de plu, midden in de nacht. Hè? Ja, ja, ja, nou je het zegt, maar het was midden in de nacht. Wat ben ik blij dat het zakt, mensen! Huh, wat het ook was. Nou, dat zegt u nou, chef, maar ik sprak gistermiddag even van die cameramensen van het journaal... ...en die zei, jongens, wat ik geschoten heb... ...daar loopt bijvoorbeeld daar ginder ergens zo'n dikke, oude, zwaar geflipte figuur... ...in zijn poedelnoedel rond de hossen zegt, niet te geloven! <lacht> ja, ja, daar was van alles mogelijk, hè, eerlijk. Ik zei nog tegen Doofy, toen ik daar s'nachts in mijn boek. poet... de grode! Ook dat nog, man. Vrijens aan een de wil ze ook horen morgen. Over Adam gesproken, door Ja, die is het schat. Hier komt die. Ja, net op tijd gezakt, Dank je. Wielz hier. Ja, meneer in de man, charmante u even het wat, meneer in de man. Dan kwaaders dat u dat het journaal noemt. Dat heeft de heer Pollenman hier nog een minuut geleden. U meent wie op wat gezien hebben gisteravond, meneer in de man. Mij op het scherm in mijn pool. Dat ben ik helemaal in mijn pool. Dat ben ik in mijn Ik heb dat nooit in mijn <tiedertijd> boek.